zijn we weer. In ieder geval uh, bijna. Als ik er zo, ben, zo ben ik er al, al meer. Ik ben er al meer. Ik ben er nu al veel meer. Als dat ik er was. Ik ben er nu nog meer. Dus nu, nu ben ik er zoveel. Als dat ik er wil zijn. Zoveel ben ik. Heeft iemand nog ideeën? Heeft iemand nog hele goede plannen? Want we hebben een heerlijke vier weken. Om eventjes onszelf van alles en nog wat af te vragen. En ik, ik verheug me alweer op uh, het mindere verkeer. Ik hoop dat het verkeer weer minder wordt. Maar ja, uh, wie ben ik? En uh, wie ben jij? Heb, heb jij nog plannen? Want uh, plannen, dat is wel wat je nodig hebt. Uh, vanaf morgen mag je eigenlijk alles nog, maar je moet gewoon oppassen. Dat was eigenlijk al de hele tijd zo. Dat is je hele leven al zo. Maar vanaf morgen gaat het opvallen, schijnt het. Ja, ik, ik, ik, ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Maar wat is er dan aan de hand? Oh ja, de ziekenhuizen zijn overbelast. Maar, maar, maar dan hadden we er toch nog... Drie lege van, drie lege ziekenhuizen van de afgelopen jaren. Dus in principe, ik zie het probleem niet. Dan staat er hier in Utrecht nog een heel groot noodhospitaal. Ja, serieus, op de auto staat een noodhospitaal. En het is wel een keer gebruikt geweest voor een ebola patiënten Ja, iemand die uh, me mensen verzorgde met ebola en die kregen toen zelf ook, maar, maar die is er ook weer helemaal heel uitgekomen. Dus is het is wel een heel goed ziekenhuis, ondanks dat er dus niets gebeurt op het ogenblik. Ja, het personeel is er wel, het is een noodziekenhuis. Het moet er 100% te activeren zijn op het moment dat het ertoe doet. Maar nee, dat is nog niet in werking. Dat noodhospitaal. Van defensie. Het is van defensie. De, de, verdediging. Nou, je zou toch denken... Ver, verdediging, daar heb je wat aan... op het moment dat je aangevallen wordt. Maar niets is minder waar. En het is, het is inderdaad waar. Sinds we meer testen... hebben we meer besmette gevallen. En ik weet er echt heel veel van hoor. Dus het maakt niet uit. Ik ga niemand... Aanraden om geen mondkapje op te doen in de winkel. Ik ga niemand aanraden om met zoveel mensen mogelijk te knuffelen. Dat ga ik allemaal niet aanraden, want daar weet ik genoeg van. Het probleem namelijk. En het probleem is een, een virus. Een virus, dat is iets wat je niet kan zien. Ik kan me voorstellen als er een van de grote kerel voor je staat met zijn vuisten en die, die, die, die wil slaan. Dat je dat wel in de gaten hebt. In ieder geval hoop ik dan. Als je, als je dat niet zo goed ziet. Dan wordt het al een stuk anders. En als je het helemaal niet ziet. Dan wordt het nog veel moeilijker. Kijk, de, de, de grap of... Ik weet niet of het grappig is, maar van een virus is dat het altijd zijn eigen weg probeert te vinden. En, en, en voor die weg heeft hij niet eens alleen maar mensen nodig. Dat kan ook gewoon via die. Ja, echt waar. Ik, ik, ik zal je nog iets gekkers vertellen. Ja, nou, dat kan ik ook beter niet vertellen, want dan wordt iedereen helemaal paranoia. Zeker als je tabak rookt. Want ja, die, die doen wel iets heel raars. Die, die verspreiden namelijk eh, tabaksmozaïekvirus. Ja, daar krijgen ze zelf geen last van, maar het verspreidt het wel. Geinig is dat, hè? En, en, en zo is zo'n virus altijd de boel een beetje te slim af. Ah. En er is eigenlijk maar één manier om van een virus af te komen. En dat is zorgen dat je genoeg verpleging hebt. Genoeg adressen waar opvang mogelijk is. Genoeg adressen waar isolatie mogelijk is. Nou ja, ik weet wel, iedereen moet zijn huis tegenwoordig laten isoleren. Maar zo bedoel ik het dus niet. Hè? Ik bedoel, echt ben gewoon even helemaal in je eentje bent. Weet je waar ik bang voor ben? Dat er een heleboel mensen niet tegen kunnen om gewoon even helemaal in hun eentje te zijn. Maar ik kan je één ding garanderen, je bent eigenlijk altijd in je eentje. Dus het kan geen probleem zijn om in je eentje te zijn. Ik ben heel vaak in hele grote groepen. En wel op anderhalve meter afstand, maar dan toch. Hé? Dan toch. Je weet het niet. Dus ik gedraag me. Ja, niet volgens hoe de regels zijn, maar volgens... hoe de regels eigenlijk al... heel lang waren. Want ik, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar er... er waren op een gegeven moment een stelletje... Europeanen. Ja, in die tijd noemden ze ze nog niet zo, maar... laten we ze even... zo noemen. Die, die, die gingen naar Zuid-Amerika naar midden-Amerika en die verspreidden daar een ongelooflijk hoop interessante ziektes. Ja, en die, en die bevolking die daar woonde, die kon dat niet zomaar ongestraft laten gebeuren, dus uiteindelijk hebben ze ons de syfilis teruggegeven en... En een heleboel van hun zijn aan de griep ten onder gegaan. gewoon Griek. Ja. Ja, want in, in die tijd hadden ze nog geen goede ziekenhuizen. En, en, en dan waren ze zeker niet zo rijk als, als dat je zou denken dat je drie ziekenhuizen gewoon kon opheffen. Want wij zijn zo rijk, ons overkomt nooit meer iets. Nou, het rare is, we geven eindeloos veel geld uit, we moeten het allemaal wel zelf terugbetalen, maar ons land gaat het nog steeds niet slecht mee. Helemaal niet zelfs. Nee. Kijk, de treinen, die rijden al minder. De Nederlandse bank van, nou, poeh, goed zo'n lockdown, dat is beter voor de economie. Ja, echt waar, dat zeiden ze vandaag Misschien niet zoals dat ik het zeg, maar daar kwam het wel op neer. Weet je wat het moeilijk is met dit soort dingen? Is dat je eigenlijk gewoon... Eh, uiteindelijk, voor de meeste mensen, als je, als je er niks van begrijpt, dat je... ...ook de strijd vermijdt... ...en je kiest gewoon partij... ...voor de ene of de andere kant. Nou, ik kies partij... ...tegen het virus. Ja. Je kan ook zeggen... ...nou ja, het maakt mij allemaal niet uit... ...het is maar een griepje. Nou ja... ...je, je weet nooit hoe dat uit de hand kan lopen... ...want het, het leuke van virus is... ...of ik weet niet of dat leuk is... ...maar die, die kunnen zich ook... Eh, ...aanpassen... Het, het kan zijn dat we gewoon die corona op een gegeven moment kwijtraken. Deze COVID-19. Eh, en, en dat alle muizen het dan hebben. En wij niet meer. Of, of konijnen. Of, of al het andere wat er nog enigszins leeft. Ik heb laatst begrepen dat konijnen en hazen zelfs op de lijst van beschermde dieren komen. Nou, dat is heel gek. Want ik kom er niet vanaf van die konijnen. Is, is iemand nog een konijntje rust voor de kerst? Volgens mij kan het gewoon in een pretje. Het, het kan wel drie dagen duren, vanwege dat iedereen alles binnenkort alleen nog maar met pakketjes gaat doen. Dat is eigenlijk ook heel gek. En dan klagen we over de middenstand tot de middenstand, oh, en ik kan het allemaal niet leiden, en weet ik wat. En ondertussen gaat iedereen bestellen. Via het internet. En het internet, als er nou één plek is waar je ongelooflijk ziek van kan worden, dan, dan is het het internet. De, daar kun je zoveel virussen op lopen, dat wil je niet weten. En, en daarom heb je dus ook steeds een update op je computer. Vond dat er is weer ergens iets anders een, een lek ontdekt of zo? Weet jij of jij een lek hebt? Nou, ik, ik weet het wel. Ik heb in ieder geval twee lekken. En, en, en sinds die hele pandemie weet ik dat ik ook nog dat wist. Ik daarvoor ook al. Want ik ben heel vaak in plantenlaboratoria geweest. En dan moet je ook gewoon een mondkapje op. En een pakje ja. En een muts op. En handschoenen. En overschoenen. Ja, dus is, is voor mij niet gek. Het lijkt wel grappig als iedereen in zo'n soort pakje door de supermarkt zou gaan lopen. Wat zouden we dan om elkaar kunnen lachen? Kijk, dat, dat is waar het ontbreekt, is, is lachen. Er, er moet, moet eigenlijk gewoon eh, meer gelachen worden. Maar ja. Waarom moet je dan lachen? Nou, dat doet eigenlijk niet ter zaak. Maar je kan gewoon eigenlijk overal lachen, want het is zo dat wij mensen zijn en wij zijn heel dom. Ja, want wij willen alles tot op de millimeter weten. Wij willen alles tot op de laatste komma meten. We willen plannen en we willen een idee hebben van wat er eventueel kan gaan gebeuren. Nou, dat weten we dus niet. De grootste grap is eigenlijk dat als dit virus er schijnbaar niet meer toe lijkt te doen, dan kan er gewoon iets nieuws komen. Iets nieuws vervelend. Dus iets waar we ook allemaal last van krijgen. Maar dat was altijd al zo hoor. Ja, het is niks nieuws. We hebben gewoon een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben we gewoon geleerd te leven met dat alles mogelijk was en dat alles kon. En dat lijkt nu net alsof alles ons afgenomen is, maar, maar dat is niet waar. Het is er allemaal nog. Ja. Ook al die onverkochte auto's staan er nog. Die kun je misschien gewoon zo open gaan op, op een gegeven als, als we maar lang genoeg in een lockdown blijven mensen. Dan wordt waarschijnlijk alles ongelooflijk goedkoop. Want denk maar niet dat de slachterijen gesloten worden. Of de landbouwbedrijven in het algemeen. Nee. Dat blijft allemaal open. En de supermarkt natuurlijk ook. Bol.com en Amazon. Maar zo spelen we wel alle kaarten naar de verkeerde kant toe. Ja, dat zijn grootmachten. Ja, grootmachten, echt, echt veel groter als de Trump ooit geweest is. Veel groter als dat de Verenigde Staten, veel meer geld. En geld. Dat is het enige wat telt tegenwoordig. Oh ja, de economie, dat komt op deze manier wel goed. Maar die drie ziekenhuizen die we nu tekortkomen, die hadden we wel. Die, die hebben jarenlang gefunctioneerd. Die, die konden gewoon betaald worden. Maar ja, we, we moesten zo nodig de zorg... Hè, de zorg... In. Denk, stel je even voor, hè, de zorg, wat denk je bij de zorg? De zorg denk je van nou, dat is helpen, ondersteunen, en ja, dat soort dingen denk ik dan. Maar nee, het moest eh, geprivatiseerd worden. Er moest namelijk, in plaats van de gewone verzekering die we hadden via de staat, moest het ineens private verzekeringen worden. Private verzekering. Dat is toch gek? Dat, dat, dat mensen... dat gepikt hebben. Hoe kan de zorg... nou ondergebracht worden... bij een bedrijf? Zorg is geen bedrijvigheid. Het is wel een activiteit. Maar geen bedrijvigheid. Het is, is niet iets... Om, om, om geld uit te persen. Het is, is niet iets om mensen te bestelen. Nee, zorg betekent juist dat je mensen nog een mooier leven kan bieden. Of een langer leven. Of een fijner leven. Dat is zorg. Nou, en daar gaat de economie niet over. Daar gaat het geld niet over. En daar gaan al die private ondernemingen ook niet over. Want mijn gezondheid is mijn privé. En als ik moet poepen ga ik op mijn eigen privaat. Maar als ik hulp nodig heb. Dan wil ik niet dat het hulp is die ik niet kan vertrouwen vanwege dat het allemaal alleen maar berekenend gebeurt. In plaats van liefde voelen. En van harte. Weet je, voor zorg is geen economisch model denkbaar. Nee, het zou belachelijk zijn als je voor de zorg een economisch model hebt. En, en, en ja, dat, dat heb je ook bij, bij allerlei andere dingen. En je hebt gewoon uh, dingen waar mensen gewoon op het moment dat het ze overkomt niet bij stilstaan. Ze denken oké, oké, oh eigen risico in één keer. Eigen risico, het hele leven is eigen risico, maar dat valt niet in geld uit te drukken. Maar daar mag je ook geen geld voor vragen. Nee, echt niet. Dat is geen handelswaar. Jouw gezondheid en jouw gezondheid en mijn gezondheid mag nooit tot handelswaar verworden. We zijn wie we zijn. We dienen zolang dat mogelijk is zoveel mogelijk kans te hebben om gewoon onszelf te blijven, om ons zelf te wezen. Het kan zijn dat ik jou gek vind of jij mij. Maar dat mag. Dat is helemaal geen probleem, dat is juist leuk. Stel je voor dat we altijd twee hetzelfde zouden zijn. Ik, ik zou het niet uithouden met nog eentje zoals ik eindeloos uit zijn nek ouwe horend, slap slabbelend Nee. Ik, ik, ik denk dat ik hem als ik naar mezelf zou moeten luisteren ik, ik ik denk dat ik binnen een kwart minuut al uitgeschakeld ben vanaf het moment dat ik mijn eigen stem hoorde denk ik al van nou poe maar. en, en ja dat hebben andere mensen misschien ook. Nou, ik, ik moet wel even opbiechten. Ik heb dat in het echt dus niet. Het maakt mij niet uit of ik mijn eigen stem hoor. Maar dan moet het wel mijn eigen stem zijn die toevallig ook uit mij gekomen is ooit. He, dus. maar, maar niet iemand die tegenover me zit en die precies lijkt op mij. Net zo praat als ik. Dat zou ik niet tegen kunnen. Nee. Het zou gewoon binnen een kwart minuut zou het gewoon zo saai worden. Joh. Het zou zo saai worden. We, we hebben elkaar dan niks te vertellen. En dan zouden we wel helemaal mathematisch kloppend. Mathematisch kloppend. Dat is ook wel een grappige combi van woorden. Dat je het kan uitrekenen. Nee mensen, wees nooit berekenend, eh, maar, maar, maar sta altijd open. We, we, we, we, wees vrij om de dingen te beleven die er zijn, want het leven duurt niet echt heel lang, hè? De, de, het is eigenlijk maar heel kort. Als je, als je weet hoe lang de wereld bestaat. Als je weet hoe lang allerlei dingen al gebeuren. Ja, dan mag je honderd jaar meedoen als je mazzel hebt. Ja. Apart hè. Dat we allemaal een lot in de loterij gewonnen hebben en we weten niet wat we ermee moeten, want het zijn geen cijfers, het is geen geld, we zullen het allemaal zelf moeten bedenken. Dus om terug te komen op net, heeft, heeft iemand nog mooie of leuke plannen voor, voor de komende uh, lockdownperiode? Ik vind lockdown vind ik een leuk woord. Weet je, ik, Kijk, ja, ik vind het gewoon ongelooflijk le leuk. Uh, maar ja. Weet je wat leuk is eigenlijk? Dat eigenlijk alles wat ik in mijn leven doe en meemaak. niet zomaar te bevatten is in een tabelletje of in een statistiek? Nee. en van alles en iedereen houden. Nu, ik kan ook niet zien. Well I'm strong baby, I must confess Life without you darling is a silent event Thinking of you baby Give me such a thrill I gotta help you baby, you can't get me through I love you baby, I don't know just what to do I still remember you let it be said the way Take a fool and forget. It. I saw a ton of breaks and in the air. What you do, little baby. I love to reject. Every time I see you, make me feel so fine. My heart beating racing, my bug is running round. Love and make me feel like a mighty, mighty mind. Loving you, baby. I love you, my God. No, I'm a love struck, baby. Yeah, I'm a love struck, baby. You got the love strong baby. You can't with me Now I'm a lost rock, baby Yeah, I'm a lost rock, baby You got me lost rock, baby And I know just what to do <laughs> <laughs> Cha-cha-cha-cha-cha oh. Ch Ch nou, in ieder geval. Uh, wat krijgen we nou? Agenda 2021. Waar heb je het over? <lacht> Ik begrijp er even helemaal niets meer van. Nee. Want dat is ook zoiets. Je, je komt allerlei gekke dingen tegen. Van ja, je hebt een agenda van de VN en een agenda. Nou, nou, die agenda die heb ik toevallig. En, en, ik zal even vertellen, jullie zijn iedere dag welkom bij mij. Je moet je wel even aanmelden, want er zijn regels. Maar bij mij zijn nog steeds meer dan 30 mensen gewoon welkom. Als je maar gedraagt. En dat betekent je mag alleen maar aan mensen zitten als ze dat zelf ook willen. Ja, stel je voor dat ik nou ongelooflijk dat ik behoefte heb, dat, dat ik gewoon even lekker iemand wil aanraken. Dan moet dat kunnen, maar dan moet je wel eens zeker weten dat iemand anders dat ook goed vindt. Maar ja, dat wisten we toch al. Als, als een meisje nee zegt, bedoelt ze nee. En dat geldt voor jongens ook. En, en voor trans en... Hoe heten die mensen allemaal tegenwoordig? Ik, ik weet het niet meer. Ik, ik voel me een jongetje. Ik hou van iedereen. Maar als je vraagt aan mij. Wie raak je het liefste aan? Ja. Aan jullie allemaal. Maar nu even niet. Nee, laten we gewoon nog even een beetje voorzichtig zijn gewoon mensen. Eh, het is, is geen paranoia en het is geen staatsgreep en het is geen overname of wat dan ook. Maar ze zijn gewoon een beetje gek. We hadden gewoon drie ziekenhuizen. En we hebben alles geïnvesteerd om het geld maar naar eh, in eiland te sturen of zo. Of, of allerlei andere plekken waar het geen geld kost om je geld te stallen. Ja. Want zo gaat het met geld: hè? geld is gewoon belachelijk. Je kan er van alles mee doen wat jij niet kan met jouw spullen. Nee. Want jij, de meeste mensen in deze wereld hebben alleen maar spullen, die hebben helemaal geen geld. Ja. Misschien 50 euro op de bank of zo. De meeste mensen hebben geen geld. En uh, als je dan bedenkt he, dat de rijkste landen van de wereld uh, zo'n beetje alle vaccins hebben opgekocht die er eventueel te krijgen zouden kunnen zijn. Of al die arme landen. Maar ze er ook last van hebben. Van het covid ding. Ja. Die zijn buitengesloten. Dat is ook gek. Dat is ook iets wat geld doet. Onderscheid maken. Tussen zij. Die het wel hebben. En hun die, die het niet hebben. Nou, neem van mij aan, de meeste mensen hebben het niet. Nee. Die. die moeten soms nog wel eens een muntje omdraaien. Om het idee te krijgen dat ze er toch twee zouden hebben, maar ze blijven natuurlijk tekortkomen, want het is een illusie. Als je een muntje omdraait, wordt hij niet eens zomaar anders. Nee, muntjes blijven altijd hetzelfde waar je ze ook opbergt. Het zijn slechts cijfers tegenwoordig. Ja, en erger nog het maar gewoon cijfers. Het is gewoon tegenwoordig allemaal in computertaal. Computertaal. En inmiddels zijn er zoveel mensen aan gewend dat het dan zomaar allemaal zo hoort te werken. En dat voor alles een verdienmodel mogelijk is. Nou, ik weet zeker dat als ik geld voor dit programma zou vragen zou, niemand willen luisteren. Niemand. Nee, echt niet, want zo interessant is het ook niet. Maar omdat dit gewoon is. En omdat ik er gewoon ben en omdat jullie er gewoon zijn. Want zonder jullie zou ik het niet kunnen. Nee, jullie moeten je voorstellen. Ik zit gewoon tegen een microfoon te houden. Ja, meer is het eigenlijk niet. En virussen kopen ook geen agenda's. Nee, het leukste is van virussen, ze leven niet. Dus ze hebben ook geen idee van wat ze doen. En dat is juist grappig. Ik, ik wil eigenlijk iedereen aanmoedigen om vooral geen idee te hebben van wat je doet. Want de kans is dat je het dan overleeft, is erg groot. Dat, dat zie je aan die virussen. Ja, echt waar. Je, je hoeft niet te leven... Om te blijven bestaan. Dat is Gekker. Kijk, bijvoorbeeld mijn moeder, hè? Die, die is er niet meer, maar, maar toch is ze er nog steeds bij mij. Erger nog, als je goed luistert, kun je nog steeds mijn moeder een beetje horen in wat ik zeg. Want ik heb het niet van een vreemde. Nee. Ze was mijn moeder. Ze is mijn moeder, ze blijft mijn moeder, zelfs nadat ik gestorven zal zijn, blijft mijn moeder, mijn moeder. En dus leeft ze ook. Hm? Eigenlijk net zoals een soort virus, het is... Ik ben ermee besmet. Je, je moet je voorstellen, je hebt, je hebt zelfs een heleboel virussen, die, die zijn verantwoordelijk voor allerlei dingen die we nu kunnen, waarvan we nu denken dat we ongelooflijk goed zijn. Nou, dat zou echt kunnen, hè? dat kan echt. Er zijn in ieder geval aantoonbare virussen die dingen veranderd hebben in... Het menselijk genoom, zoals dat heet. En uh, daardoor zijn bepaalde dingen veranderd. Het is ook leuk, want ik ben eigenlijk een plantenman. Hè? Dus, uh, bij, bij cannabis bijvoorbeeld. Uh, dat is een virus geweest dat veroorzaakt heeft dat cannabis echt zo geworden is als dat het nu is. Het is een virus. Dan gaat die plant ineens proberen te reageren op een bepaalde informatie dat doen wij ook continu. Reageren op informatie. Maar waar haal je informatie vandaan? En hoeveel informatie is er in niet? Nou, als we het over virussen hebben. Nou, ik, ik maai even met mijn arm in het rond. Jullie kunnen het niet zien, maar ik denk het er maar even bij. En ik meng dus nu zo minstens... Nou, toch wel... 200 tot 300 virussen zo door elkaar in de lucht. Direct... Voor mijn mond. Hm? Zie, ik heb het nu allemaal ook binnen kunnen krijgen. Het doet me eigenlijk niks. En toch kan het een verandering teweegbrengen ergens in mijn genoom. Stel je voor dat ik mij nou zelf zou willen reproduceren. Ik ben een man, dus dat ken ik nog heel lang. Dan, dan zou uh, een stukje van mijn genoom, zelfs eventueel met die nieuwe mutatie, aangebracht door een virus waar ik zelf geen last van heb. Het kan nog gekker zijn. Het kan nog gekker. Maar maak je allemaal geen zorgen. Het hoeft niet. Er is helemaal eigenlijk geen reden. Om je zorg te maken. Nee, serieus niet. Hoe, hoe spannend het verhaal ook klinkt wat ik vertel. Het is een waar verhaal. Toch zijn we er allemaal nog. En kunnen we er waarschijnlijk morgen ook nog om lachen. Want het is zo'n mooi geschenk. Het leven. Ja dat heeft dat virus niet. Dat virus heeft gewoon geen leven. Nee al Alle gasten met vaccins en van allerlei dingen. En op een gegeven moment moet het virus weer allerlei trucs bedenken. Om er dan toch weer doorheen te komen. Dat gaat natuurlijk wel lukken. Maar dat virus bedenkt dat niet zelf. Nee. Wij veroorzaken de situatie waarin dat zou kunnen gebeuren. Ja. Het is heel grappig dat het ook zo nog werkt. Want stevig, hè, gewoon, het virus, die komt aan, die wil iets en gaat er iets doen. Nou, het virus wil niks, maar die kan nou ook helemaal niks. Totdat die in een levende cel van iets levens komt. Ja, je moet nog wel leven. Dat is belangrijk voor zo'n virus. Dan, dan, dan kan die zich reproduceren. Dus eigenlijk gebruikt eh, dat virus jou eigenlijk alleen maar als een soort van kopieermachine. En op de een of andere manier, er is je niks gevraagd, maar je blijft wel kopiëren. Dan ben ik zelf meer een voorstander van kopuleren, maar hoe kopuleer je met een virus? Dat is heel moeilijk. En toch gebeurt het. Ook zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, grappig. Hè? Eh, nou ja, eh, voor het geval dat jullie niks begrijpen van virussen, eh, het leukste is, oh dit is op het internet. Om dan te zeggen, doe je eigen onderzoek. <laughs> <tie> Doe je eigen onderzoek. Nou, mensen. Ik wens je veel succes dan, je eigen onderzoek: schrijf wat anders dan. <tie> Thank <laughs> you. Dan kun je allemaal dingen zien die andere mensen gezien hebben en gezegd hebben of getypt hebben. En uh, ja, gisteren maken tegenwoordig ook het gros van de zogenaamde natuurlijke smaakstof. Nou, het is nog grappiger. gisteren maken bijvoorbeeld ook insuline. Ja, vroeger had je daar nog een land als Denemarken voor nodig. Dat zette je dan helemaal vol met varkens. Hebben ze dus ook gedaan. En uh, daar gaan we... Uh, dan insuline winnen. Maar gelukkig zijn er gisteren. En die kun je dan met een heel klein eenvoudig trucje. Menselijke insuline laten maken. Uh -huh. maar, maar pas op hè, Want zo simpel als dat het nou klinkt. Is het eigenlijk niet. En nooit geweest. Maar, maar zo gaat het wel. En dat is altijd al zo. Vanwege het, het ene leven infecteert het andere leven met leven. Ja, het beste voorbeeld is, we eten bijvoorbeeld. We eten, je wil niet weten hoeveel verschillende virussen, gisten en bacteriën je per dag tot je neemt. Hm? Ja, echt waar. En, en een paar daarvan worden misschien wel in je over. In je maag verbouwd tot iets compleets nieuws. Ja, bijvoorbeeld, nou, het is heel simpel. Je, je koopt gewoon bij de bakker, als hij nog open is, een, een blokje bakkersgist. Ja, dat is heel leuk. En het verkorrel je helemaal, dus een beetje een soort stopverf, maar dan makkelijker te verkruimelen. En dan gooi je dat in een hete koekenpan, waar geen vet in zit. Een helemaal schone koekenpan. En dan zet je het vuur eronder aan en dan op een gegeven moment. Dan ruik je de heerlijke lucht van de beste gebraden kip die er is. Mm -hmm. Ja, die lucht kun je zelfs in een spuitbus stoppen. Echt nog, ze maken er bouillonblokjes van. En als, als iemand ooit een keer een bouillonblokje in zijn handen heeft of zo, of in ieder geval een doosje daarvan, daar staan de ingrediënten ook op. Moet je maar eens lezen hoeveel procent kip daar dan in zit. Nee, dat is allemaal gist. Gisten zijn sowieso grappig, maar, maar schimmels zijn ook ongelooflijk grappig hoor. Je, je kan met schimmels ook ongelooflijk veel dingen doen. Erger nog, je, je kan er zelfs complete dingen mee afbreken. Maar er zijn ook een heleboel dingen die daar juist ongelooflijk van kunnen groeien. Mm -hmm, ja, echt. Ik heb een boom staan op mijn land, die is al bijna 30 meter hoog. En het gaat maar door. En het kan hij niet in zijn eentje. Ja, daar heeft hij ook die schimmels voor nodig. In die bacteriën. Ja, en wonder boven wonder. Ook gisten. Ja, in de grond zitten ook gisten. Dit is heel grappig. Maar er zijn sommige. Nou, je hier moet je voor, het nou, is gewoon een ongelooflijk heel ander verhaal. Ik ga helemaal op de andere kant op. Maar stel je voor, we hebben een gewoon een bak met bacteriën. Dit is een bak met bacteriën, ik weet niet precies wat en zo. Maar we weten wel wat ze eten. Nou, we gaan langzamerhand dat eten vervangen door andere eten. En wij we gaan er een heleboel van die bacteriën natuurlijk dood. Maar, er zijn er een paar die gaan eten van het nieuwe aanbod. En zo hebben we bijvoorbeeld in Lelystad een heel mooi bedrijf, die, die maakt motorblokken schoon. Door gewoon je motorblok in een bak te hangen met bacteriën. En die het liefst al die resten eten. En de restjes. En de volgende dag heb je weer een heel mooi, schoon motorblok. Ja, zo'n virus is ook te trainen hoor. Maar het is iets ingewikkelder. Eigenlijk tegen virussen bestaat maar één ding. En dat is niet resistentie. En resistentie is wat je van vaccinatie kan oplopen. Maar het is tolerantie. Ja serieus, in de hele natuur, alles wat nu nog leeft, heeft een ongelooflijke hoge tolerantie. Aan mm -hmm. resistentie heb je niks. Want bijvoorbeeld zo'n virus. Hè, die gaat toch proberen. Nog, die, nou, die probeert eigenlijk helemaal niks. Maar het gaat allemaal vanzelf. Dat de natuur is iets. Wat beweegt. Wat contact heeft me, met elkaar. Zal ik maar zeggen. Dus het een eet het ander. En het andere raakt het andere aan. En het andere houdt van het andere. En het... Allemaal heel ingewikkeld, ongelooflijk complex. Ik ga er dan misschien nog wel een hele uitzending ooit een keer aan wijden, maar niet vandaag. Want vandaag is eigenlijk een hele mooie dag voor mij. En ik hoop dat de wegen weer wat minder druk worden. Dat ik wat minder herrie aan mijn kop heb. En... En... Oh ja, hebben jullie nog plongen? Plannen. He, tot 19 januari hebben we nog tijd om plannen te maken, mensen. Wie heeft er nu nog tijd voor plannen? Nee, plannen maakt eigenlijk niemand meer. Iedereen plant alles. Vroeger planten ze dingen, maar nu plannen we dingen. En dan is het zo, dan en dan, daar en daar, en op die manier. Nou, zo werkt het dus niet. Ik, ik denk dat we zelf eigenlijk een hoop kunnen leren van zo'n virus. Want zo'n virus is namelijk echt vrij. Die weet niks, die hoeft niks te weten. Die gaat gewoon zijn weg, of haar weg, of heus weg. En als hij niks meer kan, dan houdt het op. Behalve. Als die resistentie tegenkomt bij iets waar hij wel dol op is. En als hij daar dan toch een verzwakt celletje vindt, waar hij toch nog even snel naar binnen kan zonder opgemerkt te worden dan dat virus zich daar reproduceren. Tot in het oneindige aan toe. Want zo'n resistent iemand. Die merkt er niks van. Die gaat gewoon door. Maar, maar een tolerant iemand. Is iemand die het wel merkt. Hè? Tolerant. Daar, daar heb je tolerantie voor nodig. En dat betekent dat je het aan kan, maar niet dat je er tegen kan, want als je er tegen kan, ben je eigenlijk uiteindelijk toch een verliezer, dan komen over 100 jaar je, je klein-kleinkinderen, of weet ik veel hoe die mensen dan ook mogen heten, ineens in aanraking met een virus. Wat is gaan groeien bij resistent gemaakte mensen? Ja, dan kun je dus op een gegeven moment een nieuw virus krijgen. Waar die resistente mens niet meer resistent tegen is, maar die tolerante mens. Die, die weet veel bij het werkt. die is tolerant. Die heeft niet direct van nee. Maar die doet gewoon van, laten we eens praten. Oh ja, jij bent zo, ik ben zo. En daarmee stel je zo'n virus gerust als je tolerant bent. En dan is dat virus ook gelijk helemaal lam Het Gaat niet in jouw levende cel proberen iets anders te worden. Maar denkt dat hij daar heel oud kan worden in die ene cel. En dat kan. Als hij maar in de juiste cel zit. Sommige cellen hebben niet echt een lang leven. Bijvoorbeeld je huidcellen. Maar bijvoorbeeld je longen. Die gaan een hele leven lang mee. Je hersenen niet hoor. Nee. Daar kan nog van alles en nog wat regenereren. Maar, maar daar hebben we het een volgende keer over. Want het is alweer bijna tijd. Het is toch eigenlijk gekke tijd. Dat is ook zoiets genormeerds. Weet je, dat is het grappige. Ik, ik, ik heb een heleboel dingen in mijn hekel, maar ik vind het nooit vreselijk. Ik ben eigenlijk een soort van tolerant figuur. Resistent ben ik niet, nee. Maar als je mij een zet geeft, val ik gewoon Maar als je, als je me beledigt, word ik er ook heel verdrietig van. Ja. Ik blijf gewoon maar een mens. Maar een tolerant mens. Niet, niet resistent. Gewoon, nee, niet resistent. Ik ga niet de ene mening of de andere mening aanhangen. Ik ben niet tegen, ik ben niet voor. Ik ben tolerant. En stel je voor dat het waar is wat sommige mensen denken. Hè, dat als je het maar denkt en blijft denken dat het dan ook vanzelf programmeert op je eigen cellen. En waarschijnlijk komt al wat ik zeg ook ergens uit een van mijn cellen. Of een van mijn virussen. Of een van de bacteriën die ik bij me draag. Ja het is een heel zootje. Bij mij. Maar ja, is het niet overal een zootje? Ja, je weet het niet, hè? In ieder geval, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Tot morgen, dan ben ik er om zeven uur weer en een compleet ander programma. Oh ja, dat is nog belangrijk om te zeggen. Een virus is slechts een programma. Ja, je kan het downloaden. Maar je kan het ook laten. En ik heb geen zin in een virus. Dus ik laat het liever. Doei! Dag allemaal. Gaan we allemaal braaf naar Willem luisteren. Doei, doei!